Think again, cause I won't need your love No puede, fallar, no puede fallar en ¡Ay! este momento. Mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing Leef witte van Zandvoort. Ook op internet. Zandvoort.nl Zelfs als ik je vertelde dat ik je van Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen scooby Ik kan zingen van druk. want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daar naar kijken tot tot ik alles van je weet Met alle mensen, vergelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten wennen, dat je ook iets in ziet, Wil je je leren kennen, maar misschien wil jij dat niet van De Lente. My dog. crown.